En controleer wel duizend keer of er ergens soms een bureau bestaat. Dan krijg ik naar het slot. En is dat dan kapot? Dan maak ik om die duur bij je boot. En roep uit de vette handen.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 Oh, dank u. <tie> Ik ben de nachtmans.